Het is hier niet gezellig, als je begrijpt wat ik bedoel. Die hele barybal is niet gezellig. We kunnen hem beter met rust laten als u het mij vraagt. Onzin. Als hij een heer van stand is, moet ik hem in zijn streven steunen. Dat is duidelijk. En wanneer hij niet deugt, moet ik hem bestrijden. Mijn plicht ligt helder voor mij. Ook al ben ik verkouden en heb ik een buil. Neem daar een voorbeeld aan, jonge vriend. Kijk, hier moet het zijn. Een reusachtige spelonk. ...met druipstenen bezet. Oef. En waar een kindertocht uitblaast. Oh, dat nee, lijkt nee, niet gezellig. Eigenlijk zou ik met die van koudheid... Hè... Ik bedoel, laten we voorzichtig zijn. Mm -hmm. Even kijken. Heel stilletjes en rustig. En dan uh, gaan we weer terug. Uh, uh, uh. Waar ga je heen, jongen vriend? Nee, nee, nee. me, maar zachtjes. Ik kijk uit voor die staan nog niet. Kijk daar! Huh? Huh? Huh? Wat is dat? Oh, daar is iemand op de poes. Dat is een mist. Doe toch iets? Ik ben de grote Baribou. Geen stap verder, of ik zal jullie vermaasten. Niet doen, niet doen. Ik, ik, ik, ik ben een vreedzaam heer. Ik, ik, ik, ik, ik wil alleen maar een uh, praatje maken. Zeg nu zelf, Popo's. Geen praatjes. Ik ben de grote barribal en ik weet alles. Niet in mijn geloven, hè. Ik zal je streng straffen. Oh, oh, oh, oh. Snel. Hé, hey, volg me. We moeten wegwezen. Hier helpt geen list.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 Nee, het is hier niet pluis, dat volg, volg me toppers. Heer Bommel zette het op een lopen en naar het pad vrij vrijstijl naar beneden voerde, had hij al spoedig een grote snelheid. Zonder oog voor de prachtige vergezichten die zich om hem heen ontvouwden, wenderde hij de berg af. Daar heb je die dikke weer. We hem eens dat, laten proeven. Oh, dat <truim>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 Lopen, heer Olly. Een, een, een, een lapide? Ja, hoe, hoe kan dat nu? Daarnet lag alles nog stil, zoals het hoort. Dat komt van het dreunende echo's uit de grot. Oh. En uw gedraven en het gezeel van die aard. Lopen! Oh, dit is de straf waar Baribal het over had. Hij zou me grijpen, zei hij. En daar heb je het al. Dit is het einde van opvang. Ei, ei. De straf van Baribal.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 Jongeheer Wachel. Hier, dit mag jij hebben. Het is een boodschap. Moet je lezen, hoor. Het is reuzenig. De wereld is vol misstanden, onrecht heerst, de zakken worden onderdrukt, de zedeloosheid tiert en wetteloosheid het Hoogtij, is er dan niemand die op de bres staat voor orde en rechtvaardigheid? Huh, hoe waar, als men mij toestaat? Joost! Joost! Hmm. Waar blijft mijn hete anijsmelk? En waarom lees je mijn correspondentie? Och, het is vreselijk om afhankelijk van anderen te zijn. Heb jij dan helemaal geen meegevoel? Geef hier die brief. Uh.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 Losbandigen zullen gegrepen worden. Ik, de grote barribal, zal op de pret staan voor de zwakken en Ja, Het is zover. Ik voelde het aankomen. Uit buiters zullen worden vermorzeld. Hoe komt die baribal aan een radiozender?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 Wat rijdt hij langzaam? We zijn in de buurt, Knoppers. De afstandmeter van de frequentiedetector staat haast op nul... ...en je kan een radiopiraat met je blote oren beluisteren. Ik hoor het. Het is goed dat de hele omgeving is afgezet. Wetteloosheid viert hoog tijd. Halt, Knoppers. En het gezag gaat in gezapig niets doen, tel onder. Ik denk dat we er zijn. Een Op een schuur. Hier wordt de eter dus die misbruikt. Dat is duidelijk. We zullen de dader op heterdaad betrappen. Voorzichtig, commissaris. Eh? Bederf de sporen niet. Ik ben hier niet aan het vinden, ventje. Dit is een ernstige eh. zaak. Schreeuw je weg. No. Trouwens, wat bedoel jij met sporen? De voetsporen op de grond. U staat er middenin. B wat is dat? Een zolafdruk.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 Is het niet genoeg dat die reus mij gevaarlijk bezeerd heeft? Ik wil niets meer over hem horen. Heel betreurenswaardig. Mij nee. nee, nee, nee, nee, heeft hij ook aan het denken gezet als u mij toestaat. De zwakken en onderdrukten zullen eindelijk recht krijgen, zeg ik. Ik heb de indruk dat dit mij aangaat met die permissie, heer Olivier. Nu, nu is het genoeg. Je houding wordt steeds stuiterder...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 Heb jij hier in de buurt soms een reus gezien? Rust? Nee hoor. Ik heb het veel te druk om op kleinigheden te letten. Wil je ook een af, Ja? Lekker. Met hakkelslag. Uh, dankjewel. Zit je hier al lang? Wat dacht je? Niks hoor. Eventjes maar. Om een babbetje hm. te eten. Eigenlijk heb ik het veel te druk om te zitten. Het is een goede betrekking hoor, daar niet van. Maar van al oh. dat schudden krijg je honger. Er zitten geen veren onder. Zodoende. Hm.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 Maar de professor wil iedereen laten geloven dat hij hier rondloopt en radiotoespraken houdt. Mm -hmm. Dat zou kunnen. Mm -hmm. Je verhaal is nog niet zo gek. Ik begin er nee. iets voor te voelen. Ja, dat gepraat van die barleybal vertrouw ik al niet. Een einde maken aan alle onrecht lijkt op oplichting. Dat dacht ik direct. Een goedenavond, inspecteur Klopstok met de sto hm? De burgemeester dacht dat u mij de reuzezaak wel wilde overdragen. I ik sta er fris tegenover, zegt hij. Huh? Nee, ja, die is goed. Nee, stop maar, klopt, stop. Er is helemaal geen reus. Die voetsporen zijn namaak. Dan loopt u achter. Er is op het ogenblik een televisie televisieuitzending aan de gang. En daarop is er levensgroot te zien. Hier ben ik dan. Vanaf heden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 Geen onzin. Maar het is televisie. Volg de Barrybal-uitzendingen. Die enge reus die ik in de druipsteen Dat god zag, is op moet. televisie. Schaf een tv aan. Heel eenvoudig. Ken uw plicht. Kijk en luister naar mij, de grote Barrybal. Dan zijn er geen moeilijkheden meer. Ik denk voor u, in begrijpelijke taal. Weet wat u denken moet en schaf een tv apart. Hoe vreselijk is dit alles.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 heb maar geen zorgen, burgemeester. Waarom zou ik geen zorgen hebben? Natuurlijk heb ik die. U kunt de zaak rustig aan mij overlaten. Dat heb ik klopt toch ook gezegd? Wat kan ik eigenlijk aan jou overlaten, Bas? De, de, de, die clandestine die televisieuitzending. Ik heb hem gezien. Een brutaal staaltje. Maar ik zal de overtreders opsporen. Reken maar. Zo. Dan doe het maar kalm aan, Bas.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 Tot kijk hoor! Een hand? Een soort plastic hand? Waarom draagt Wammers een hand rond? Wacht eens, zou dat soms iets te maken hebben met die reuzenvoetstap? Weg met Bobbel! Daar, daar heb je het al! Barrybal zal hem grijpen! Weg met Bobbel! Bob Bob nou zie Weg ik het. Wammers heeft met die hand een dreigende afdruk op de muur gemaakt. De hand van Barrybal.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 Hier ergens zal Barrybal wel zitten. Maar de enige toegang die ik zie is dat kleine deurtje. daar kan een geus naartoe. Hm. Het was maar een klein vertrekje dat hij binnenstapte, ingericht met kleine meubeltjes. Nieuwe tijd aan. Zorg... En in plaats van een reusachtige Barrybal zat daar de dwerg die hij in het begin van dit verhaal ontmoet had. Waardige wetten komen en iedereen zal streng. Ben jij het? Ik had het kunnen weten. Tussen miniatuurtjes is een dwerg een reus. Huh, natuurlijk. Wat? Ik ben de grote barribal. Ik ben uit mijn grot gekomen. En u is het uit met het domme gelacht. Er zal ernstig gestraft worden. Kom maar. Ik lach helemaal niet. Want ik weet dat je een reuze leider bent. Hé, hey, hé. Hey. Maar waarom houdt Sikbok je hier verborgen? Ik ben uit mijn grot gekomen. En het is uit...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 Dat zal hem gelukkig maken. Ik hoorde dat u de grote barribal zou willen zien. Nu, dat kan. Hij staat voor u. Maar ja, die is goed. Die drummers wil ons erin laten lopen. Dat is humor, zegt hij nou zelf. Ja, ja. Niks, niks maar humor. Ja. Oh. Dat onderkruipsel laat onze figuur slaan. Ja, dat komt ervan wanneer de politie niet kan ingrijpen bij overtredingen. Het gezag verdwijnt, klopstok.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 Ik ben de Grote Baribal en ik zal hier persoonlijk recht spreken. <Sans> de Grote Baribal. Mocht die willen dat, Uki? Wij willen dat. Wij, wij willen, wij willen, wij wij willen dat. Hm. <S _ thànhim> Dit moet nu eenmaal gebeuren. Helpen kan ik hem niet en daarom kan ik beter hier blijven. Maar het is wel een vervelend gezicht. Oh, wie, wie is dat? Ik, ik, huh? ik, ik, ik ken jou, bedoel ik. Oh, juist. Jij bent de dwerg die barribal kende. Oh, als je begrijpt wie ik bedoel. Jazeker. Ik ben de grote barribal, persoonlijk. Ik ben de Gr grote barrybal. Ach Wat? Dat kan immers dus niet. Die was veel groter. Ik ben de grote barribal. Zo schaduw, barrybal. bedoel ik. Oeh.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 Voetstappen van een reus in de sneeuw. Een echte... Misschien als we de handen één zouden slaan. Ach, wat zou dat mooi zijn. Ik volg zijn voetsporen. Wil je mee rijden? Dat is gezellig. Kom boven dan krijg je een lift.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 droom Veel opzien in wetenschappelijke kringen zou banen. <maar>